Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7 uur. Oh, oh. Lottle met het NOS Journaal. In Scheveningen start rond deze tijd een fakkeltocht. Die tocht gaat langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd. De bouwers kregen dit jaar geen vergunning na de enorme vonkenregen van afgelopen jaar. Sinds dat verbod op vreugdevuren is de sfeer soms grimmig in Duindorp en Scheveningen. De politie moest gisteravond weer in actie komen tegen jongeren die met vuurwerk gooiden. Twee mensen zijn opgepakt. Supermarktketen Lidl roept brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie, die beter bekend staat als de poepbacterie, kan diarree veroorzaken. Het zou gaan om een kleine partij kazen die besmet is, maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. De politie heeft de auto in beslag genomen die gisteren waarschijnlijk betrokken was bij een dodelijk ongeval in Doesburg gistermiddag. Ook heeft de politie zicht op de dader, maar doet daar verder geen mededelingen over. Bij de aanrijding overleed een vrouw van 80, drie anderen raakten gewond. De politie denkt dat het een mogelijk een opzettelijke aanrijding was, de veroorzaker ging er vandoor. Concertpianiste Toos Onderden-Wijngaard is overleden. Ze was 93 jaar oud. Onder de Wijngaard was in de jaren 70 en 80 vaak te zien op de Nederlandse concertpodia. Ze trad op met vrijwel alle Nederlandse orkesten. Het vaakst met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook werd ze gevraagd als soliste. Onder meer bij het Radio Kamerorkest. En het weer. De temperatuur daalt snel. Landinwaarts gaat het licht vriezen. Mogelijk ontstaat een mistbank. Het blijft wel droog. Ook morgen is het droog, vrij zonnig en dan wordt het 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Met nu het weekend in. Oh, zal ze hebben. Freedom. Het enige trio dat overal hoog is niet zetten. Slaal, Halkes en Koen en Ja, geef het er gaat komen. Heel de die gaat eens Ik heb nachten liggen wachten tot het komt. Ik wil feest. En ik hoef niet uit te leggen wat de vliezen altijd zeggen. U, die het doen. Till the break, kapiton. Dit is een feest. Waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest. Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik gooi alle remmen los omdat ik maar één keer leeg. Ik ben gekomen op de maar en ga kruipend weer naar huis. En zo niet als slaap ik lekker in de strijd. Het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat als een apen, ja. een kigaas. Los met z'n allen in 3, 2, 1. Kéropé Kom later, maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen een nije tijd Het is een, een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest Een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat als een, een avond een keer aan de beest Plannen met z'n allen in die 2, nee, 1 natuurlijk nog, ontmoen... The way you work it, don't dig it Better bag it up, bag it yeah. up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 Ik